Een correspondent van Al Jazeera is China uitgezet. Het is voor het eerst sinds 1998 dat Peking het visum van een buitenlandse verslaggever heeft ingetrokken. China was al langer ontevreden over de berichtgeving van de Amerikaanse verslaggeester Melissa Chen. Ze zocht de grenzen op van wat de autoriteiten tolereerden en provoceerden hen daarmee regelmatig. In Israël zijn de vervroegde verkiezingen van de baan. Vannacht bereikte premier Netanjahu onverwacht een akkoord met oppositiepartij Kadima die toetreedt tot de regering. Netanyahu had vervroegde verkiezingen aangekondigd omdat zijn coalitie uit elkaar dreigde te vallen. Het weer, vanochtend in het westen af en toe regen, in het oosten eerst nog zon. Vanmiddag meer bewolking en een enkele bui. Middagtemperatuur tussen 14 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Dit was het NOH. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A7, richting Zaandam vanuit Hoorn voor de afrit bij de Wormer 5. Na Amsterdam op de A8, tussen Westzalen en Koenplein 7, vanuit Alkmaar op de A9, bij knopen Draasdorp 8. A12 Arnhem-Utrecht tussen Venendaal en Maarsbergen 5. A16 Rotterdam-Breda, file tussen knooppunt Plein en knooppunt Ridderkerk. De rechterrijstrook is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt plein 4. A22 Beverwijk-Velzen tussen Beverwijk en IJmuiden 5. A27 Almere-Utrecht voor Beeldhoven 5 kilometer. A28 vanaf Zwolle naar Amersfoort tussen Amersfoort en Leusden 6. Netaan 29 Bergamsoom Rotterdam, 4 kilometer bij knooppunt van plein. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met Demi Lovato, Telman en de audiobester. The Sky is Graper. En daarvoor, ik ga hem zien op Pinkpop. de Bruce Springsteen. Glory Days. <laughs> Van harte welkom een nieuwe zondag. Ik ken hem dat voor deze zondag 6 mei 2012. Aldo, goedemiddag. Goedemiddag, Rudy Hoe gaat het? Bij mij gaat het uitstekend. Dat is goed op En uh, Met jou? Ja, gaat lekker. Gaat lekker. Ik heb een uh, druk weekje gehad. Nou, geen uitzending door hebben we het erover wat er allemaal is gebeurd. Uh, ik hoop wel dat je een beetje verkouden bent. Ja, ik ben echt stond verkouden de hele week al. Ja, het, het komt natuurlijk de Koningendag en uh, Aïskampioenschap. kampioenschap Bevrijdingspop, Je wordt maar niet beter. Nee.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 Maar ik ben er drukker gewend. Het is echt een stuk minder druk, omdat de uh, 538 er niet was met dat uh, grote... Uh, ja, de niet. Die de Slemme 538, uh, Museumplein, dat was uh, dit jaar niet. En ik vond het erg gezellig, maar ik mis toch wel uh, een, ja, echt een afsluiter. Ja. Het vorig jaar had je Arme van Buren, Chester heb je gehad. Het was echt altijd wel uh, echt een mooie afsluiter als een dag. Ja, ja, dat heb je nu waarschijnlijk bij Slemme gehad. Maar ja, dan krijg je niet mee als je in de stad bent. Want het is de de feest van Slemme staat buiten de stad, dus...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 Ik zou er beter een actie kunnen doen, gratis uh, appen, of zo weet ik het, zoiets. Dus altijd gratis, toch? Ja, nou ja, weet ik het, zoiets. Want uh, de meeste mensen gaan we nou alleen maar whatsappen. En uh, bijna sms'en worden we bijna niet meer gedaan. Afgelopen woensdag is IJs kampioen van Nederland geworden. De thuiswedstrijd werd in een volle arena met 2-0 gewonnen van VVV Het was de 31ste keer en ik was erbij in het stadion. En wat een sfeer was het.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 en uh, keihard die muziek aan Om acht uur Een aantal gasten stonden keihard te schreeuwen maar Misschien waren ze dat het vergeten hoor Maar ja, ik vind het, ik vind het niet kunnen Tjoo. Misschien ben ik er heel wat traditioneel in zo, Maar uh, ja, waar is? Ja. ik vind het niet kunnen En gisteren natuurlijk bevrijdingsdag Met uh, bevrijdingspop En uh, ik vond het leuk Wij zijn er allebei heen geweest Mede dankzij Pascal van der Beek hebben wij uh, uh, Backstage kaarten gehad Onder andere Ed gezien Ja, vond ik leuk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 Ja, echt heftig was dat. Heel Nederland uh, stond te trillen. De moord op Pim Fortuyn. En uh, vandaag is het dus. In uh, 2002 is het dus gebeurd. Dus tien jaar geleden dat het uh, was gebeurd. Heftig, uh, heftig fragment als je het mij vraagt. Vandaag zondag in Kenmerland met de uh, EDAC Masters Weekend. EDAC moet ik eigenlijk zeggen. Natuurlijk verslag. We hebben verslaggever Willem van Dentzen live op het circuit staan. En vandaag in het programma een nieuw item.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 Jesse J. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. En het is tijd om naar het circuit te staan. En op het circuit staat Willem van Densen. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, vanaf het uh, circuit Parks Antwoord. Het circuit in het kader uh, van de ADAC uh, GP Masters. Nou, die uh, Masters race uh, die hebben weer inmiddels gehad. Uh, die is ongeveer een half uur geleden afgelopen. Het was een race uh, spannend uh, met uiteindelijk een uh, Nederlands succes. Maar uh, toch nog even naar de race terug gaan. Spannend wat de incidenten ook in de race. Onder andere bovenop het schijfvak tussen uh, Christian Frankrijk en uh, Jeroen Bleekemolen. Wat voor Jeroen Bleekemolen uh, einde raas uh, bekeken. Al in het begin van die race. Een race uh, die in het begin, uh, die gisteren nog derde eindigde. Uh, uiteindelijk toch een Nederlands succes met de equip uh, Silo Knap en uh, Jeroen de Boer met de BMW Z4 die dit uh, evenement uh, wisten te winnen voor de Duitsers uh, Claudia Rutte uh, uh, en Dominique uh, Zweiger op een Schubert BMW Z4 en verder in die race uh, Ash met kuts en die rijden in een Mercedes uh, Benz AMG SLS eigenlijk uh, horen we stokken het wilhelm. Uh, in dit Duitse weekend hier op het schietpark Sampoort het ziet ernaar uit dat we dat uh, zo dadelijk ook weer gaan horen en uh, dat doet me heel veel uh, deugd uh, dat dat uh, waarschijnlijk gaat klinken voor uh, bijtige visser, zo visser. een 17-jarige Fries meisje ja, wereldkampioen kat geweest uh, twee maal al, nu de over Stap gemaakt aan de autosport. Uh, tweede raceweekend voor haar hier op Zandvoort. Het begon uh, heel slecht. Vrijdag in de tra training kwam ze niet verder over een half rondje. En moest ze de auto aan de kant zetten met uh, ja, technische problemen. Gisteren in de kwalificatie uh, ging ze de keihard af in de ADS. Ze We werd naar het ziekenhuis Moest daar uh, blijven. vandaag, morgen hier naar het uh, kwiet gekomen. De eerste race gereden. Op die race uh, eindigde ze op de achtste positie. Ja, die werd omgezet uh, in een pole positie voor de race die nu aan de gang is. Ja, ze vertrok uh, niet helemaal goed uh, bij de start. Uiteindelijk uh, als tweede de tas uh, in. Uiteindelijk is het toch degene aan de leiding uh, te verschalken. En nu rijdt al uh, acht rondjes lang aan de leiding met een voorsprong van zo'n kleine drie seconden op de nummer twee. Met nog uh, ja, ruim één ronde te gaan. Uh, succes uh, aan de horizon uh, voorbij te kunnen zeggen. Oké, okay, Willem, dankjewel. Zometeen uh, horen we jou weer. Oké, okay, Thank you for coming home. Sorry that the chairs are worn. I left them here. I could have sworn. These are my salad days. turn away. Just another.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 Hoe zo ja, apart? Hij was lekker bezig. Rare bekjes erbij trekken naar het publiek. En ja en mooi die, hè. De... Maar hij heeft zo'n goede stemmen. Hij kan ook enorm um, goed gitaar spelen. Ja. En hij heeft de... een nieuw album uitgebracht. En deed uh, hoofdzakelijk allemaal liedjes uh, van zijn nieuwe album. Behalve deze Face Down. Ik vond het goed. En na het hadden we Evie de Visser. Nou, dat was onze favoriet. Nou, Evie, Ik weet niet wat ze gebruikt dus, uh, Die heeft liedjes. Die maar. maakt liedjes. Met aparte tekst Ik denk dat ze een, uh, ja, een mooi een uh, krekpijpje Of een mooi uh, blootje heeft gerookt Voordat ze die teksten te schreef. Nou ineens schiet me nu een titel binnen Omdat ze nagedacht had Oké okay. Maar Vind ik dat, heb nagedacht uh, zou ik je. Nou een lekker liedje dan zo Dus dat vond ik wel uh, Ze heeft een prachtige stem Maar ik vond die liedjes die trekken me eerlijk niet, uh, niet zo uh, Wie hebben we nog meer gezien? Want uh, Pascal van der Beek hier in de studio Pak even de microfoon Jij bent, uh, bent vrijwilliger daar. Klopt, ja. En um, jij hebt eigenlijk alles gezien, toch? Wat is jou het meest opgevallen? Uh, nou ja. Mag ik dat zeggen? Ik, dat zeggen? Uh. ik denk dat ik ook al nut. <laughs> Ja, dat komen me zo bij. Oh ja, oh, ja. is dat zo? Dat denk weet jij. Het, nou, denk ik. Ja, ik heb de rest niet gezien, dus ik weet niet wat de er verder was. Maar. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik stond er met mijn neus bovenop, ja. Dat bedoel ik. <laughs> <laughs> nou, ik werk uh, inderdaad bij mijn voor 13 jaar. Ja. Uh, dit is het eerste jaar waardoor uh, wanneer ik vijf jaar dagen achter elkaar heb gewerkt daar. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ik moet ook wel zeggen dat nou, ik gisteravond eindelijk thuis lag, had ik zo van... Ja, heerlijk, oh, een beetje, lekker rust. Ik ben dus vandaag wel een beetje uitgeslapen, maar ja, weer op tijd hier naartoe. Om uh, jullie even gezelschap te houden. Gez en wat vond jij nou, wat vond jij nou de leukste act? Uh, de leukste act? Um, het beste? Nou Waar ja, heb het meest van genoten? Het meest van genoten, het meest drukke was eigenlijk toch eigenlijk wel uh, uh, Simon. Uh, Nikke Simon. Nick en Simon. Ja, die waren ja, ja, toch ja. wel erg druk bij ja. me. Uh, nou ja, de die kakken natuurlijk ook wel heel erg gaaf inderdaad. Ja. Lekker sfeertje, ook qua publiek en dergelijke. Want ja, ik zie het vanaf het podium, zie ik gewoon de hele publiek meezoeren. Ja. Dus dat was een okay. hele genieten. Nou ja, Aldo en ik hebben dus ook de laatste act gezien Kit Creole en de Coconuts Dus echt een hele oude Ja, uh, uh, neger Laat ik het zo even noemen, het is gewoon ja. ook zo Maar uit de, de, de Hij een hele gave schoenen had hij gewoon aan hè? Ja. Wat <laughs> fantastisch was dit, hè New Ja, een Oranje pak, het. sinaasappen oranje pak Ja, dat was gelig was Een hoedtop, ja, ja. een gelig oranje, een, een hoedtop ja. Het was echt te gek, drie knappe, ja. knappe dames In korte rokjes Die zongen mee ja, jij gekregen. kon er vanaf de voorhand bij te zien, dan er niks over. Ja. Ja, ja, het vond ons backstage-kaarten geregend, waar we trouwens ja. heel erg dankbaar voor zijn. Dankjewel. Oh, heren. Um, dus wij stonden helemaal vooraan. En oh jeejoe, we hadden een mooi uitzicht, zo kan ik het wel <lacht> zeggen. Ja. Nou ja, kortom, ik vond het echt geweldig. De Kid Creole en de Coconuts vond ik uh, samen met Ed het, uh, het leukst. Ja. Zo, uh, tot zover even bevrijdingspop. Uh, Zometeen. Hier bij Zondag Kerenblad het regionieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving? Je wordt het zo naar Caro Emeralds? Dit is Stak. You promised me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 Met de handeling besloot niet door te gaan naar het finale spel... maar te kiezen voor een geldbedrag van 36.000 euro. Is ook lekker. Van de Meijen wist de positie te machtigen door de meeste vragen... juist te beantwoorden. Nou, dat een mooi geldbedrag. Ja, dat is lekker, ja. Ik ook ook wel hebben. Wat nou, heeft hij weer gewonnen? Geen idee, ik heb het niet gezien. Oh. Mijn vrouw is gisteravond gewond geraakt... bij een doder, denk ik, op de Eremgraafplaats in het noord hollandse Overveen. Een busje met ouderen die slecht te been zijn... en rolde achteruit het duin af... De chauffeur had het voertuig niet goed op de handrem gezet. De vrouw die gewond uh, raakte had net het portier geopend om passagiers uit het busje te haal, helpen. Toen de bus naar beneden gleed, voelde zij om en kreeg de portier tegen haar rug. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. FM, Westkust weerbericht. bericht. Vandaag wolkenvelden afwisselen, afwisselen door zon. Matige noordoostelijke wind. Maximaal temperatuur in Zandvoort circa 11 graden. Morgen, periode met zon, zwakke oostelijke wind maximale temperatuur in Zandvoort 14 graden. my eyes Something without warning love As heavy on my mind ZFMZandvoort.nl. Let's get loud. Omte uur thee. Zondag in Kermeland met onder andere nieuws over McDonald's en veel verdieners bij de publieke omroep. Je hoort het straks na Avicii. Dit is Levels. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.